NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casa Luna. Vannacht met Wilfred Scholten. Goedenacht. In dit tweede uur van Casa Luna... spreken we over uw ervaringen met Alzheimer en de zorg voor patiënten. En Filip Kouken, sportcommentator van de NOS, is nog steeds bij ons... en kan vanuit zijn eigen belevenissen meepraten. De vraag die we oproepen is. Uh, kunnen wij toch niet wat meer zorg voor onze demente medemensen op ons nemen in deze tijden van bezuinigingen? U kunt ons bellen op nummer 088 1121 of mailen naar casaluna.ncv.nl en twitteren naar Casaluna. Filip, wat vind jij van deze stelling? Ja, ik vind hem ingewikkeld. Uh, als het kan, dan zou het natuurlijk fantastisch zijn om dat te doen. Maar um, heel veel kinderen wonen bijvoorbeeld niet in de buurt... van hun ouders die dementeren. Um, en je ziet tegenwoordig in de samenleving ook... als je je baan kwijtraakt, dan verwacht de overheid ook... en terecht overigens dat je 150 of 200 kilometer verder moet verhuizen als je daar wel een baan kan krijgen. Mm -hmm. Dus dan ben je ook weer ver weg van je dementerende medemens... Um, de school vraagt uh, ouders om wat extra dingen te doen omdat er bezuinigd moet worden. De sportclub vraagt dat van je. De buurtvereniging vraagt dat van je. De gemeente kan het niet meer opbrengen. Die verwacht allemaal buurtinitiatieven omdat het allemaal niet meer op te brengen is. Het zwembad moet je openhouden als, als, vrijwilliger. Moet je openhouden als ja. vrijwilliger. En dan komt dit er ook bij. Ja, ja. Uh, je bent, uh, uh, alles, alles wordt nu neergelegd bij de mensen zeg maar, tussen 30 en 50, mm -hmm. die zelf kinderen hebben, die ouders hebben, die uh, zorgbehoeven. En die eigenlijk overal moeten inspringen, waar de overheid nu bezuinigt. En daar zit wel ergens een grens aan. Maar als het kan, als je in de gelegenheid bent om, um, om je vader of moeder die dementeert bij te staan... Um, dan is dat um, ook wel een pluspunt. Want je, ja, je, je leert iemand ook wel echt kennen... En, ja. Het, het, het is niet alleen maar uh, narigheid. Je krijgt ook wel een verdieping. Hoewel het wel een ontluisterende ziekte is. Hoor. Ja, de, ontluisterend. Ja, de, de aftakeling, het decorumverlies, de ontremmingen. Dat is echt uh, ja, dat is vreselijk. Ja, dat, is, uh, dat heb ik van nabij gezien. Mijn vader was dan ook geen vrolijke dementen. Dus, uh, die heb je ook nog, hè? Ja, ik bedoel op de afdeling van mijn vader zijn ook uh, mensen die wel eens zingen. Die wel eens vrolijk doen. Um, die ken je ook, maar bij mijn vader is het echt alleen maar narigheid en droevenis uh, in zijn ziekte. Mm. Alleen maar verzet en alleen maar uh, lijden. Is het dan ook niet een hele moeilijke gang elke keer, toch weer naar dat verpleeghuis? Ja. Ik weet nog dat de eerste verpleeghuisarts zei, toen mijn vader net een paar maanden zat, die zei, uh, uw vader is het meest schrijnende geval hier. Zo. En poeh, daar moest ik hem eigenlijk wel weer gelijk geven. Ik zag ook geen... Uh, maar ja, dat, dat doet wel wat met je, toch? Ja, maar ik bedoel, ongelijk had ze niet, want eigenlijk zag ik dat zelf ook wel. Ben je zelf ook, qua karakter misschien ook, veranderd in die jaren... door de ziekte van je vader? En ik moet trouwens nog even, voordat je dat antwoord geeft... ik heb namelijk een verkeerd nummer genoemd. Tenminste 0800 ben ik vergeten te zeggen. Dus 0800-1121 als mensen willen reageren. Ja, sorry. Um, ik weet niet of ik zelf uh, ben veranderd. Ik denk wel dat mijn uh, het boek en het, het feit dat ik als uh, ervaringsdeskundige... wel de discussie wil openhouden hierover. En dat ik uh, me regelmatig wel laat horen hier en daar. Mm -hmm. Dat heeft mij wel uh, veranderd. Want ik zie wel dat dat invloed heeft gehad. Uh, nou is dat misschien een zwaar woord. Maar bijvoorbeeld uh, omdat de notaris is veroordeeld... en omdat uh, radioprogramma's wel van een debat houden hier en daar... en omdat mensen zich verdedigen... ben ik wel in discussie gekomen met de... de uh, KNB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Ja. En wat zij bijvoorbeeld uh, in hun uh, betogen uh, tegen mij zeiden... toen mijn boek net uitkomen aan wat ze nu zetten... daar zit een echt een hemelsbreed verschil ja. in. En ook in de regelgeving, er was een protocol voor notarissen... hoe zij moeten omgaan met Alzheimer-patiënten, met dementerende die daar als uh, uh, cliënt op bezoek komen. Uh, ja, de, die protocollen zijn ook al uh, aangepast... mede naar aanleiding van de casus in het boek van mijn vader... Daar zit, staat bijvoorbeeld nu gewoon het woord Alzheimer in... wat eerst niet het geval was. Dus eigenlijk het heeft het nog meer effect dan een motie in de Tweede Kamer? Uh, ja, dat, dat, nou ja. Ik denk dat Dit soort effecten ja. die, die zeg maar, in die professionele organisaties leeft... die leiden uiteindelijk tot moties. Want je moet eerst ja, de professionals veranderen. Je moet eerst mm -hmm. een beleidsverandering... en een mentaliteitsverandering teweegbrengen voordat het echt wordt omgezet in wetten. Maar ja, ik, ik lees ook regelmatig processen verbouwen. En dan zie je ook dat rechters dit anders gaan waarderen en anders gaan oordelen. Ze zien wel degelijk dat uh, Alzheimer-patiënten... een hele kwetsbare groep zijn... Hm. die um, niet altijd hun eigen wil tot uitdrukking brengen... maar ook worden gedwongen om bepaalde dingen te zeggen. Dat wordt nu ook wel onderkend, meer en meer. Ik denk dat, als, ja, dat er in zes jaar tijd echt heel veel is gebeurd. Ja. We hebben um, een Belg aan de lijn, Edith. en Die ja. wil iets vragen over... De wilsverklaring van een van haar ouders. Goeienacht, ja. uh, Edith. Hallo. Hallo, goeienacht. Dag. Ik, um, ik had inderdaad een vraagje. Ik, um, mijn moeder heeft. Ik hoor mijn eigen op echo. Heel vervelend. De technische. Ik uh, probeer dat even te veranderen. Ja. Mijn moeder heeft Alzheimer. Uh, sinds uh, drie jaar geleden is dat geconstateerd. Uh, mm -hmm. We daar. Ik ben haar mantelzorger geweest. Ik heb ontzettend veel voor haar gezorgd. Ik heb ook uh, die meneer net horen vertellen dat zijn vader... Um, ja, zes keer per dag belde. Dan heb ik ja. hetzelfde meegemaakt. Ze belde wel tien, twaalf keer. En iedere keer bleef je natuurlijk vriendelijk. Want ze wist niet meer dat ze belde. Maar op een gegeven moment is ze naar een verpleeghuis gegaan. Uh, gesloten afdeling. Zij had een uh, wilsbeschikking. Uh, want haar moeder heeft hetzelfde gehad. Dat, dat wou zij nooit hebben. Dat ze de zorg... Uh, wat zij dus met haar moeder meegemaakt hebben, ja. hij heeft bij ons neer te leggen. Begrijp ik ja, wat ik bedoel? Ja, ja, ja. ja? ze wilde dus, u sparen ja. in feite. Ja. Juist, dus, juist. en met mijn broer ook, we zijn met z'n tweeën thuis. En, um, dus ze heeft dat helemaal met de huisarts samen opgesteld en dat is helemaal geregeld geworden. Op een gegeven moment moest ze naar het huis toe, daar is ze in geplaatst geworden. Toen zei ze al, jongens, dat weet je, dan ga ik liever dood. Toen zeiden we, ja mama, probeer het nou en mm -hmm. nou, ja, bla bla bla bla. Nou, ze gingen het proberen, maar als het niet gaat, moet je het beloven. Ja, man, dat beloof je. Ja? Ja. Nou, toen kwam op een gegeven moment van, ja, dit kan niet meer, incontinent. Uh, ze wist uh, niet meer van, geen ging toeter plaats af, dus wij aan de bel trekken. En tot onze grote ontsteltenis kan het niet gedaan worden, want ze moet het zelf aangeven. Ja, Nou, ja, ik, ik zie Filip nou uh, uh, uh, knikken, want hmm. dit heeft hij precies zo aan de hand gehad, hè? Ja, ja, ja, ik was, uh, um, zeg maar, uh, meer dan tien jaar geleden had ik hier ook geen weet van. En uh, nee. inmiddels ben ik wel een ervaringsdeskundige geworden op dit terrein. Ja, ik heb hetzelfde meegemaakt inderdaad met mijn vader. We hebben samen die wilsverklaring opgesteld, samen met een arts. Ja. En die arts heeft zelfs nog een, een, een tweede arts. Uh, tegenwoordig is dat een scanarts, maar toen was het een, ja. een bevriende arts. Die had hij ingericht van, wil jij eventueel als het zover is dan ook helpen? Mm -hmm. Maar ja, als je vader eenmaal, en je een, een, een, een, een moeder in ieder geval... Um, dan het, uh, het, het verpleeghuis ingaat... In dan wordt die zorg als het ware... die indicatie overgedragen aan de verpleeghuisarts. En verpleeghuisartsen... werken hier ook uh, niet aan mee. Ook omdat ze het zelf uh, niet meer kan, kunnen bevestigen. Maar ook omdat die verpleeghuisartsen... niet een langdurige relatie hebben... met de arts met wie de wilsverklaring is overeengekomen. En dan zeggen die artsen vaak... ja, een, een wilsverklaring is een wens. Het is geen wet. Het is geen regel. U ja. hebt er geen recht op. En zolang je inderdaad zelf het niet meer kan bevestigen, uh, luidkeels en langdurig... van dit is wat ik wil, die laatste wilsverklaring... als je die, dat niet meer tot uitdrukking kan brengen, dan gebeurt het zeker niet. En de praktijk is eigenlijk dat, het, dat verpleeghuisartsen... dat het in zorghuizen eigenlijk nooit meer gebeurt. Het probleem is met wilsverklaringen en dementie is... je moet er eigenlijk te vroeg bij zijn om, om ja. niet te laat te zijn. En Mensen dan weten dan dat ben eigenlijk niet. Daar ben ik me nu te deeg van bewust, want ik heb zelf een dochter... En ik ga het dus inderdaad tegen die tijd anders aanpakken, als het in mij gaat overkomen. Ja. Maar ik, ik, ik, uh, ik, ik, het allerergste vind ik, ik, heb, ik, voor mijn gevoel, laat ik er in de steek. Ja, nee, dat herken ik heel erg. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, precies. Dat... En die meneer vroeg net aan nu van, ben je veranderd? Zelf veranderd? Ja. Nou, ik ben veranderd. Ja? Ik ben vreselijk boos. Bent u echt zo boos? Ik ben zo onmachtig. Of ik voel me zo onmachtig, laat ik het zo zeggen. En wat doe je daartegen dan, Philip? Ik, ik, ik weet niet, ik kan er niks aan doen. Ik bedoel, ik, ik ben de dochter, ik ga naar haar toe. Ik probeer er zo, zo lief mogelijk voor te zijn en haar te helpen. En mm -hmm. dingen met haar te doen die ze leuk zijn. Ik vind het gek te zingen met de, wat dat vind ze nog leuk. En voor de rest kan ik er niks aan doen. Maar ik ben, je hebt zo'n machteloos gevoel. Ik denk, mam, dit had jij nooit gewild. Mm -hmm. En dan kijkt ze je aan met die ogen en dan denk ik, oh, verwezenlijk. Ze hebben ook de leuke momenten, hoor. Want ik bedoel, het is niet allemaal uh, uh, uh, Maar Net wat, wat, wat u net zei over uw vader. Mijn moeder is ook niet vrolijk. Die is ook heel verdrietig. En dat is afschuwelijk om te zien. Ja, hoe ze er tegen vechten, ja. Ja, precies. Ja, tegen de, echt afschuwelijk. tegen de degeneratie eigenlijk. De, ja, dat ja. Is, ja. En, en denk ik, je hebt alles geregeld. Je hebt een persoonlijke brief noemden ze de vluchtkoffertje. Daar had ze al de persoonlijke papieren in zitten... en er zat een brief in voor ons. En daar staat zo duidelijk in te lezen van... wie dit leest, help alsjeblieft mijn kinderen... dat mijn kinderen niet mee hoeven te maken... wat ik met mijn eigen moeder mee heb hoeven maken. Ja. En dan denk ik van... nou, hoe duidelijker kan je zijn? En dan ook nog eens een keertje een brief bij de huisarts... die er altijd in het dossier gezeten heeft. En de huisarts is een schat van een man, hoor. Die zegt ook, als ik jullie kan helpen... en we kunnen een uitweg ja. vinden help ik jullie. Dus daar is niets van te zeggen. Hij geeft als een medewerking. Maar het, het, het mag gewoon niet. Maar over deze procedure is er dus te weinig voorlichting blijkbaar aan mensen. Nou, deze ja. la, de, de laatste tijd is er wel veel om te doen geweest. Hè. Er is nu zelfs ja. een, een, een, een, ja, een beetje een conflict met de, de, de artsenvereniging, de KMG. Die ja. vinden dat de, de, de wet zelfs al te ruim is. Die willen een, een minder strikking toepassen. Waarbij, uh, ja. en, en Els Borst, die eigenlijk deze wet heeft gemaakt, deze euthanasiewet... die zegt weer van... Er zijn genoeg mogelijkheden. De wet biedt alle ruimte om ook dementerende eigenlijk te verlossen uit hun lijden. Daar komt het op neer. Nou, dat is het ook. Het is, dat is het ook, niet leiden, ja. hoor. Maar ik wil de, de, de, de, na de ziekte af helpen. verhelpen. Maar is die ruimte er dan wel, als ik dit zo hoor? Ja, die ruimte is er. Um, de, bijvoorbeeld uh, het, de laatste wilsverklaring. Dat kan ook met, uh, met, met gebaren. Dat kan ook met, met het knipperen van de ogen, bijvoorbeeld. Je moet wel heel duidelijk uh, dat, dat willen. Mm -hmm. Maar waar, uh, ja, uh, en dan wijst bijvoorbeeld uh, een verpleeghuisarts... Er is, een, er is bijvoorbeeld een verpleeghuisarts en een, een, en een columnist van Trouw, Bert Keijzer... die zegt, ja, eigenlijk hebben die mensen gewoon pech gehad. Dat zei hij in een ja. uitzending van, van Zembla. Mm -hmm. En die zegt ja, want uh, mensen veranderen ook. En uh, ja, straks, straks verlangen ze nog van artsen dat ze mensen die, die tegenstribbelen nog gaan uh, uh, uitenaseren. Omdat ze ooit een wilsverklaring hebben ondertekend. Ja, ja dat ja. vind ik een beetje... Nou, ik zou u vertellen. Ik heb een uh, gesprek gehad toen de tijd met, uh, met, met de arts die mijn moeder uh, in dat lichthuis zat. En dat, dat legde wij het voor. Hè, van mijn moeder dat en dat, uh, de nou. En toen zei ze, ja, hoe stel je dat voor? Je moet toch op een bed vastbinden en dan de dodelijke injectie toedienen? Nou, meneer, ik, ik denk, ik moet niet stilhouden, ik moet niet ophouden... want ik vlieg je aan. Ja, ja, ja, kan want het is geen manier om met iemand om te gaan. Nee. Want het is niet zo dat ik mijn moeder dood wil hebben... want ik zou er vreselijk verdrietig van zijn. Hm. Maar ik wil aan haar laatste wens gehoor geven. En ja, dat u, kan niet. U wilt haar eigenlijk helpen, dan komt het om neer. Ik wil haar helpen, ja. Ja. Onder dat het me hartstikke pijn zou doen, nee, dit, ik dit had ik zij nooit gewild. Nee, ik begrijp het, ik, ik heb datzelfde gevoel, ja. ik, dat je je vader ook in de steek laat. Dat is, uh, nou, ja, dat, dat, dat bedoel ik. Dat, dat zit ook ja. een beetje in de titel van mijn boek verweven, dat je hem in de steek... Want dit kan ik ook niet meer voor hem doen, hoewel ik het hem beloofd heb. en Hoewel ik ook dacht dat ik, er, dat ik eraan kon voldoen, maar toen had ik de finesses van de wet nog niet zo in de gaten die ik nu wel nee. heb. Oké. Okay. Eder bedankt nou, voor je telefoontje. Ik, uh, en okay. Er sterkte ermee. Ik, ja, ik ga verder luisteren. Dank je wel voor okay. het gesprek. Er sterkte ermee. Betty came by on the way Said she had a word to say.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 Gonna see the river man Gonna tell him all I can About the plan For a light time If he tells me all he knows About the way his river flows She prayed today For the sky to blow away or maybe stay She wasn't sure For when she thought of summer I see the river man Gonna tell him all I can About the band Feeling free If he tells me all he knows About the way this river flows dance above Nick Drake, Riverman. De persoonlijke keuze van uh, Philip Koken. Uh, waarom dit nummer? Ja, Nick Drake is, uh, hij heeft maar drie cd's gemaakt. Hij is maar 27 jaar geworden. Hij was geniaal, maar ook depressief. Hmm. Een groot dichter, een beetje een loner ook. Maar ja, hij, hij kon het leven eigenlijk niet aan. en heeft op zijn 27 zijn overdosis pillen genomen. In 1974 geloof ik. is toch een inspiratiebron van ontzettend veel... Grote artiesten geworden, maar ja, belangrijk is hij ja, ziet die glijerige muziek. Hij, hij zet de tijd stil. Mm. Het, is, uh, het is eigenlijk een strijd tegen de vergankelijkheid. Het wordt geen vrolijke nacht, hè? Eh, nee, maar <laughs> ik, ik, ik, ik word hier zelf niet depressief van nee, nee, nee, het is prachtige <laughs> ja. muziek. Ja, goed. Um, we hebben Yvonne aan de lijn. Ja. Goeienacht, goedenacht, Yvonne. Hallo. Ja, goeienacht. U heeft iets uh, te vragen, u te vertellen aan Filip? Uh, ja. Nou, ik wou gewoon even iets ja, positiefs inbrengen eigenlijk. Uh -huh. Dat mag altijd, ja. Ja, ik bedoel... Uh, ik heb mijn grootmoeder verzorgd. Uh -huh. En in een huis... Dat kon toevallig. We de ruimte. Maar ik had ook drie opgroeiende kinderen in de puberleeftijd. Uh -huh. En ze heeft bij ons gewoond. En ze was dementerend? En... Na een poosje werd ze dementerend, ja. Okay. Maar ik had beloofd dat ik ze nooit in een opberghuis, zoals ze dat noemde, heen zou brengen. Want dat was haar, ja, angst. Ja. En toen heb ik beloofd dat ik voor haar zou zorgen. En dat hebben we ook met z'n allen gedaan. En we hebben het ook met z'n allen weggebracht. Prachtig. En... Er waren goede momenten, maar er waren ook hele vervelende en slechte momenten. Mm -hmm. Maar door die goede ogenblikken haalde je daar toch ook weer positieve energie uit. Wat was een goed ogenblik? Een goed ogenblik was als ze vriendelijk was. Mm -hmm. En u zegt het ook heel mooi, we hebben haar, we, we, dus met elkaar we, hebben haar we, ja, verzorgen. Dus man, ook uw zonen, uh, of uw kinderen, ik weet niet of dochters. En mijn kinderen, ja. die hebben meegedaan daarin. Want als ze s'nachts om half drie wakker werd... en ze wist de tijd niet meer... maar ze moest wel naar school en ze riep dan... mama, dat was ik dan in haar ja. idee... dan moest ik wel paraat staan. Ja, ja. En rustig zien te houden. En dat heb ik opgelost door bij haar te gaan liggen. Mooi, ja. En dat was de enige mogelijkheid, zodat ze... Ja, iemand voelde. Maar ja. tegenwoordig kan dat eigenlijk, denk ik, niet meer. Want ik neem niet aan dat u er dan nog een, een baan naast had, hè? Nou ja, ik vind pubers opvoeden een baan Aha. meer. Ja, of... dat is een baan, ja. Op zich, ik bedoel, <lacht> dat is niet makkelijk. <lacht> ja, nee, maar tegenwoordig werken ook heel veel vrouwen, werken mannen en vrouwen. Ja, en maar het... dat is nou juist de clou. Want? Je wordt verplicht om te werken, min of meer. Ja. Vrouwen die thuis blijven om voor hun gezin te zorgen, daar, daar wordt op neergekeken. Nou, maar er wordt niet bij stilgestaan wat ze wel doen, ook daarnaast nog eens. Ja, nee, die zijn van, van, van grote waarde, maar tegenwoordig, zeker met de crisis, zijn er ook gezinnen die, waarbij het noodzakelijk is dat er een dubbel inkomen is, ja, of tenminste. Anderhalf ja, inkomen. Maar dat hebben we zelf zo ingericht. Ja, dat, nou, daar heeft u ook al gelijk in. En daarom ja. is het ook zo moeilijk om terug te gaan naar de Luist. tijd. Wa waar, ...waarin we onze de eigen... oorsprong blijven ja. ...en niet uh, hebben, hebben, hebben. Dat is ook weer zoiets. Maar ik heb nou geen zin om over de economie te beginnen... ...maar dat, het hangt allemaal met elkaar samen. Nou, dat, dat bedoel ik, want de economie heeft grote gevolgen... ...voor de, de manier waarop je als gezin met elkaar samenleeft. Ja. ja. En daarom, ik, ik heb grote respect. Het een grijpt in, in het ander. Ja. Ik vind het heel mooi en ontroerend om u te horen vertellen... ...over de tijd met uw grootmoeder. Of tenminste, ja, de grootmoeder van de dat kinderen. Dat was maar... voor ons ook bijzonder. En ze is ook niet in een mortuarium geweest. Nee. Ze is bij ons in huis opgebaard. En we hebben die hier vandaan weggebracht. Ja, dat is prachtig. En daar ben ik nog steeds blij om dat we dat zo hebben gedaan. En mijn man heeft de trap opgedragen en afgedragen. En dan vond ze het even leuk om beneden te zijn. Hm. En dan zeiden ze van, ik wil weer naar boven. Hup, en dan liepen ze weer op terug. En dan gingen ze weer naar boven met z'n tweeën. Ja. En waarom denkt u dat dat tegenwoordig toch weinig meer gebeurt? Ik bedoel, de Omdat huizen zijn misschien het ook kleiner. Je hoort Of ziet, of wat dan ook. Ik bedoel, het, het saamhorigheidgevoel is ook weg. Hm. Heb ik het idee? Ja. Iedereen is op ik gericht... Ja. heb ik ook het idee. Samen ben je sterker. Samen kun je dingen voor elkaar krijgen. Zo hebben wij dat tenminste geprobeerd. Ja. Nou, ik vind het een... Uh, een hele... En ik hoop dat een heleboel mensen hier wat aan ja. zullen hebben of zo. Nou, u heeft goed antwoord gegeven op de stelling van... kunnen wij niet wat meer zorg voor onze demente medemens op ons nemen... Ja, in deze tijden. Belangrijk. Ja, dat is wel belangrijk... U kunt trouwens nog steeds bellen op 0800 1121. Of uh, via de Twitter, het Casaluna. Of gewoon een mailtje sturen, casaluna.ncv.nl. En dan. Uh, uh, dan horen we het. En uh, dank okay. voor het bellen, Yvonne. Alsjeblieft. Heel goed. Bedankt dat je dit hebt willen delen. Goeienacht. Goeienacht. Dag. Ja. ja, bijzonder dat dat ook nog gebeurt in deze tijd. En ze heeft ja. natuurlijk wel een punt, want laatst kwam de emancipatiebrief van uh, Jet Bussemaker, minister Bussemaker. En die zei, vrouwen moeten economisch zelfstandig worden. Hè? Ja. Dus die, die, die, die, die poest mensen om dat te doen. En deze mevrouw, Yvonne, die zei van ja, maar ik vond het opvoeden en het helpen uh, van mijn grootmoeder net zo belangrijk. Ja, maar... De campagne-slogan van een van onze regeringspartijen is nu toch: is werk, werk, werk. Ja, en dat geldt ook voor vrouwen. Ja, en dat geldt ook voor mannen. En dat uh, en iedereen moet aan het werk. Maar er zijn partijen, als het CDA bijvoorbeeld, die al tijden zeggen: van ja, uh, mantelzorg, er moeten ja. meer mensen voor elkaar zorgen. Dan... En dan heb jij gelijk met van, ja, maar we hebben al zoveel te doen in deze spitstijd van het leven. Maar dan zie je ook dat, dat bijvoorbeeld, het hangt allemaal met elkaar samen, dat thuiszorgmedewerkers, die, die worden dan uit hun baan gezet. Mm -hmm. Die moeten zich als ZZP'er opnieuw laten verhuren. Die gaan dus terug in salaris. En die hebben tegenwoordig salaris waarbij je eh, solo niet meer rond kan komen. Daar ja. heb je twee inkomens voor nodig om alleen maar je kinderen te kunnen opvoeden. Dus aan de ene kant wordt er gesneden in je inkomen. Dat je niet meer met één inkomen je gezin kan opvoeren. Aan de andere kant kan worden gezegd... ja, je moet wel ja. gaan zorgen. Ja. En misschien dat een, een van de luisteraars daar een antwoord op heeft. Van hoe dat nou kan. Ja. Dan gaan wij nog even naar een, uh, een mooi uh, lied in het Fries uh, luisteren van Leonard Cohen. Dat, dat heb je uitgekozen. Kun je nog even zeggen uh, welk lied dit is en nou, waarom? ja, mijn, mijn vader zit in een de gesloten dementieafdeling in... De in Friesland en als ik daar kom, uh, ja, dan, uh, ja dan springt mijn hartje open ze, in Utrecht. Ja, ben je er niet geboren zelf? Uh, ja, ik ben uh, geboren en getogen oh, in Friesland, In Heiteland. Mijn Heitelonen, ja. Maar ik ben wel, ik ben wel van uh, van Nederlandstalige ouders. Mijn ouders komen oorspronkelijk uit het Gooi. Mm -hmm. En uh, dus, uh, dus de appel valt niet ver van de boom, maar. Ja, ik ben wel geboren en getogen in Friesland. En ik ben op een heel, heel jonge leeftijd ook naar een dorpsschooltje geweest. Oh ja. In Suameer, Samar, zoals de Friese zeggen. En daar moest je wel Fries leren. Ook als Nederlands taardig jongetje. Want er waren veelal boerenkinderen. En die spraken geen Nederlands in die tijd. Dat ik erop zeg, was Dallas en Dynasty was heel erg populair. Maar dat konden ze niet volgen. Want dat waren Nederlandse ondertitels. Ja, en het waren echt Friestalig. Ja. Dat kun je bijna niet voorstellen in Nederland. Maar die, die spraken geen Nederlands. Die spraken echt alleen maar Fries. En ja, nog steeds is het zo dat als ik daar uh, terugkom... één keer in de twee weken, zo gemiddeld ga ik dan naar die dementieafdeling... dan wordt daar Fries gesproken. Want de dementen daar die gaan terug naar hun ja, allereerste tuurlijk. moedertaal. En ja, dat is hetgene wat je als laatste um, verspeelt. Dus dan hoor ik Fries. En Lennon Cohen is heel mooi en dit is echt een schitterend nummer. Hoor. If it be your will is het... Uh... Ja. En hoe zeg, hoe zeg je dat in het Fries? Uh, als het jouw will is. Zit jij wel eens nog in taal meer hier, en minstens stil is? Zal zit jij iets weer dan zullen ik zweven, zodat het stil is en wink kraaien. Als het jouw wil is Als het jouw hoon is De wie ziet nou Van het verdwaardige stroon is Dan zong ik van jou Wat het verdwaardige stroon is het liet op het tomen. Als het jou wil is, lit mij dan sjongen. En als het wat weer is en stemmen verstomme, als je wil je is. Let it float on my coma, and I sit on stillness, and all is the seal. I sit you will is, may choose heal. John still is and all is the seal passed your villis might you heal and no rain my house my and heart is fast zo is erbij, in het lucht op het laatst, het versplinterend licht, dat verpletterend stil is. Adem want het bracht, als het jouw wel is. Het Leonard Cohen in het Vries De keuze van Philip Koker, die zit nog steeds bij ons NOS sportcommentator En ook ervaringsdeskundige uh, Op het gebied Van de Alzheimer patiënten Als het goed is Heb ik Anneke nu uh, aan de lijn Goedenacht. Ja. Goedenacht. Ik heb het eerste deel van de uitzending niet, uh, niet gevolgd, maar... Um, Die kunt u, ja. u? u kunt u morgen terugluisteren op de iPod. Dat is heel goed. Je kunt u morgen terugluisteren op de iPod of uh, okay. op de website. Ja. Um, ik heb een... Uh, mijn, mijn moeder had uh, bleek dementie te hebben. Mm -hmm. uh, toen, uh, dat merkte was toen mijn vader was overleden. En mijn moeder heeft geen Alzheimer, maar was, had een vasculaire dementie... Um, het ging op een gegeven moment niet meer thuis. En toen heb ik mijn moeder in huis genomen. Ja. En het was een heel zware periode, vier jaar lang. Maar het was heel erg mooi om te doen. Oké. Okay. Ja. Maar het kon dus omdat ik alleen ben. Als je gezin hebt, lijkt het mij moeilijk. De vorige spreekster heb ik dus al gehoord. Ik vind het heel mooi. Maar het, maar het is een heel mooie, kan een heel mooie periode zijn. Maar had u, maar u geen, had had u geen mag... werk? Nee. Oké. Okay. Dat. Daardoor was het ook mogelijk. Ik had hm. geen werk. Ja. En ik woon in Den Haag en ik weet dat, ze, in Den Haag, dat de gemeente heel veel um, daaraan doet om dat te begeleiden. En ze hebben ook een speciale mantelzorgafdeling. Maar het was um, met pe persoonlijk gebonden budget was het heel goed te doen. Ik had het allemaal heel mooi geregeld. Maar kunt u eens precies omschrijven wat daar zo mooi aan was om haar vier jaar lang te verzorgen? Nou, het is, mijn, mijn moeder was heel lief, dat scheelt. Maar ik, um, je, kreeg, je krijgt een heel ander contact. Ja. En dat, dat is zo mooi om dat mee te maken. En het is zo, zo triest natuurlijk om te zien hoe afhankelijk iemand wordt. Maar het is, je kunt zoveel betekenen. En je komt ook meer tot de kern hè, bij elkaar. Ja, ik, ik, het was echt fantastisch. Maar dat was, in het verpleeghuis was het een schrijnend contrast. Dat is, dat is afschuwelijk. Wat ik daarmee gemaakt heb, daar kan ik ook een boek over schrijven. Mm -hmm. Maar die, die eerste vier jaar, het was, um, ja. Want ze moest uiteindelijk maar, wel naar het verpleeghuis, dus begrijp ik. Ja, maar dat kwam door de persoonlijke omstandigheden in de familie. Okay. Ik heb één zuster die het er niet mee eens was dat ik mijn moeder in huis had gehaald. O oh, jee. Dus dat was een strijd, want dat was ook nog heel erg zwaar voor mij hoor. Maar, het, maar had u dan bewind over haar of niet? had ik niet veel van meegekregen. Maar toen mijn moeder dus uiteindelijk was overleden... heb ik haar uh, teruggehaald, heeft ze hier in huis, is opgebaard geweest. Zat ik s morgens bij de kist te ontbijten. En s'avonds een glaasje wijn te drinken, kaarsjes aan. Ik mm. heb echt heel goed, goed afscheid kunnen nemen. Mooi, ja. En dus trouwens ook, want daar is ze ook geweest. Maar het is, ik wil nadrukken dat het ook heel mooi kan zijn. Het is heel verdrietig, het is heel zwaar. Je hebt geen eigen leven meer. Maar het is heel mooi om te doen. Maar ik, ik vind niet dat de overheid dat... Uh, kan afdwingen, op de een of andere manier. Dat, dat, je moet het zelf willen, als familie, als kinderen. En dus ook als kunnen. Ja, zoals u. Maar ik ja. was in de omstandigheden dat ik het, dat ik het kon. En ja. daar ben ik heel dankbaar voor. Nou, hartelijk dus dank, Anneke, dat... voor het delen van deze ervaring. Prachtig. Ja, graag gedaan. En ik wens u meneer veel succes en sterkte. Dank u wel, u ook. Met uw herinnering. Ja. Ja. Ja, dank u wel. Dag. Dag. Want ja, we denken allemaal van iedereen zit in een verpleeghuis. Maar het blijkt uit cijfers dat 70% van de mensen met dementie... Uh, woont nog thuis of wordt verzorgd door de naaste familie. En zijn door de eigen... partner meestal, hè? Ja. Dat, dat, dat zijn toch wel uh, wat ik ben tegenkom in de meeste gevallen. dat Mensen zijn 30, 40, 50 jaar lang bij elkaar en dan gaat één van de twee dementeren. Ja. En dat is uh, ja, wat deze mevrouw beschrijft. Dat, dat, dat, dat heb je dan ook tussen die, die stellen. Met het ergste dan wel... Dat je bent dan getrouwd met iemand die verandert. Ja. Dus eigenlijk ben je niet meer getrouwd met de, de man of vrouw... waar je ooit mm -hmm. ja tegen zei. Het lichaam is er nog, maar die persoon, dat karakter, dat verandert helemaal. Soms heel sterk, hè? Dat, dat een heel... keurige mevrouw gaat opeens straattaal uitslaan, bijvoorbeeld. Ja, ja of, uh, of ineens zonder kleren rondlopen, of uh, ergens mee gooien. Of, uh... Ja, en... Je had het over ontluisteren, maar dat is natuurlijk ontluisteren. Ja, dat is natuurlijk een, een degeneratie van de, van, van, van de menselijke waardigheid. Het volslagen verlies van decorum. En, dan, mm. en vooral mensen die, die dat weten dat dat ooit gaat gebeuren, zoals met mijn vader. En, dat, en daar echt tegen strijden, omdat ze zoveel waarde in hun, in, in hun voorgaande leven hebben gehecht aan juist dat decorum. En je goed gedragen en je goed presenteren. Mm. Ja, dat, uh, dat wilde hij eigenlijk Weeslijk. zo voor zijn. Ja. ja, of. of, of... Strenge religieuze mensen die opeens gaan vloeken. En dat moet natuurlijk voor de omgeving al verschrikkelijk zijn. Ja. Dat is natuurlijk uh, niet te beseffen. Blijkt ook dat, dat meer dan 80% van de mantelzorgers overbelast is. Hè? Ja. Of, of een risico heeft op overbelasting. Dat zegt toch wel wat. Ja, en die mantelzorgers zullen daar zelf ook niet zo snel voor uitkomen. Dat is ook wel gebleken. Want uh, mantelzorgers die gaan pas dus aan, de, aan de bel hangen. Als, uh, als het al de spuigaten uitloopt. Ja. Als ze het eigenlijk al niet meer aankunnen. Als ze oververmoeid zijn. Als ze het werk niet meer aankunnen. Als, uh, nou, het moet echt, alles moet overkoken. Willen, willen zij pas om hulp gaan vragen. En dan is het natuurlijk al te laat. Ja, ja. Aan de telefoon hebben we Wieke. Ja. Goedenacht, Wieke. Goedenacht. Ik uh, luisterde dus naar wat er allemaal gezegd is. Mm -hmm. Maar ik uh, bedacht mij iets wat ik een post geleden ook op de radio heb gehoord in verband met dementie. En dat dus daaruit kwam dat de patiënt naar huis gehaald moet worden... en dan thuis in alle rust, met de hulp van de huisarts en eventuele scanarts daar op een goede, waardige manier kan sterven. Ja, ja. Dus uit het verpleeghuis... Juist. Want daar doen ze het bijna nooit... En dat had ik ook nooit eerder gehoord, maar dat hoorde ik toen op die uitzending. Ik denk, wacht, ja, dat is een hele goede oplossing. Ja, is dat een goede oplossing, Philip Koken? Nou, ik weet wel dat er... Uh, er zijn uh, wel, er, er is laatst een, een hele goede reportage over geweest in Nieuwsuur. Maar ik weet ook dat het al iets dat langer je. speelt. Dat zeg wacht even hoor. Dat, dat er, uh, er zijn mobiele euthanasieteams tegenwoordig... Die, ja, nou. die de hele procedure opnieuw gaan nalopen. Die, ja. die een arts en een scanarts consulteren. Mm -hmm. Die uh, ook uh, de hele procedure... Dus dat het echt volgens de wet gebeurt. En dan, ja, um... dat gaat ook via de wet. Maar ja, ja. omdat ze dan in het verpleeghuis ver... niet nee, willen het doen... Verpleeghuisartsen dan... doen dit in de regel niet. Dat nee, komt. nou, dat, daar komt het op neer. Ja. Kijk, en dan haal je de patiënt naar huis en zeg je... nou mag je hier vredig sterven met een arts en met een scanarts eventueel. En dan heb je je dierbaren om je heen en dan glij je langzaam weg. Ja, ik heb dat nog niet gehoord dat ze uit de verpleeghuizen worden weggeplaatst. Want dan zou jawel, dus een jawel, verpleeghuisarts jawel. de medische indicatie overdragen... En, uh, maar, nee, maar, maar dat kan wel, hoor. Het is, een, het, tuurlijk, het, is, oh, het is in theorie mogelijk. Het zou best wel kunnen. Ja, maar, maar het, ja ik denk, heb niet... het gehoord, want dat is de enige manier. Ik Anders denk, dan zou Ja, natuurlijk ja, is het de enige manier. Want het is, als, is mee, want als de medische eh, verantwoordelijkheid valt onder de verpleeghuisarts, dan gebeurt het niet. Nee. Vreselijk, vreselijk. Maar ik vind het voor degene waar het om gaat, is het erbarmelijk en dat moet geen dag langer duren. Ik vind het nee. zo mens daar heb ik geen woorden voor, ja... Heeft u, heeft u zelf ook ervaring? Hiermee? Nou, min, min of meer niet in de zin. Maar mijn vader was al heel oud, bijna 97. En uh, hij begon heel licht te dementeren. Maar toen is hij toch naar een verpleeghuis gemoeten. En uh, nou, wij hebben daar opgezocht. Echt dement, nou ja, zeg maar randgeval. Maar toen kreeg hij er ook nog darmkanker bij. En toen zei de arts, wij doen niks meer als u ermee instemt. Nou, en uh, hij zei, ik zou het voor mezelf niet doen, ik zou het voor mijn kinderen niet doen. Ik zou gewoon uh, zeggen, uh, hij is bijna 97 mm -hmm. en hij heeft last. En toen hebben ze hem langzaam weg laten glijden en dat ging perfect. Ja, dat was mooi. Ja, ja, daar ben ik heel blij om. Het was ook een man die zo'n uh, waarde had en een, uh, ja, een sterke man... En, dat, dat, dat zou ik hem niet eens aan willen doen. Dat, dat mag je van iemand van 97, als het toch al zo slecht is. Nou, ik vind dat, dat is erbarmen. Ja, ja. Dat mooi woord. Ja. Goed, Wieke, bedankt voor, uh, voor dat je dit met ons hebt willen delen. Heel mooi. Ja. Nou, dat is het enige wat je dan kunt doen, vind ja. ik. En uh, ik denk altijd om een medemens, dus ik denk, nou moet ik even het uur pakken. Ik denk dat als, so. als, als iemand 97 wordt, kun je daar ook wat snelle vrede mee hebben. Ja, precies. precies. Maar als iemand zo uh, de mens is, zoals ik nu hoor, en hoe dat gaat, uh, dat, die man heeft hem door decorum is al een paar keer gevallen. Mm -hmm. Maar zijn eigen waarde en zijn hele wereld is weg. Hij is nog maar een, een, een, een, hè? een omhulseltje. Ja. En dat vind ik zo vreemd voor een mens. Mag je dan alsjeblieft sterven? Goed. Ja, ik heb, ik heb mijn eigen ding ook wel ingevuld, hoor. Ja, maar dan, da, dat is niet genoeg, hè? Dat hoorde nee, je net, dat, ja. weet, dat weet ik langzamerhand, de hand, maar dat ja. is al jaren geleden. En u moet echt een langdurige relatie opbouwen met een arts... die dat eventueel ten uitvoer moet ja, brengen als het tijd zover ja. is. Ja. Dat is de nou, tip van de ervaringsdeskundige. Ik om me heen ja. en Inmiddels ik hoor dat het toch... als het echt ernstig is, dat het wel gebeurt, hoor. ja. Goed, nou laten we daar niet op vooruit lopen. Wieke, bedankt nee. en goede nacht nog verder. Dankjewel. We gaan weer even naar muziek luisteren. De Trokken Keks. Waarom dat nummer? Dat, dat, dat klinkt uh, wat vrolijker dan tot nu toe. Ja, of niet? Dat is het ook. Dat is het ja, trekkenjas en dat is het uh, unieke, verstilde liefdesliedje. Uh, waarbij uh, overigens, uh, de, ja, het is nu uh, hartje zomer. Dit is eigenlijk een, een, een lied voor Hartje Winter. Oh. Het gaat om, ja, trek je jas aan. Want het is koud vandaag, zingt hij ook nog. Oh, nou, leuk bedacht, <laughs> Ja, uh, ja dat, is, dat is echt heel toepasselijk voor Het wil nu. echt niet vrolijk worden vanavond. <laughs> nee, maar dit is, dit is wel iets van, klampje uh, ja, dit is uh, van ja. uh, klamp je aan elkaar vast als je het moeilijk hebt. Dit is echt een heel mooi liedje, hoor. Nou, dat is mooi. Begint hier nu het einde of eindigt het begin? Is twijfelen gezond of zonde van de tijd? Zijn gedeelde jaren dubbel of tellen ze maar half? Heet wat wij hebben liefde of is het angst voor een? Strijk je jas aan, het is koud vandaag, het wordt al licht, we moeten nu weg. Strijk je jas aan, het is koud vandaag, het wordt al licht en we moeten nog zoveel. Voor is tegen, is wat niet aan is uit, is alleen maar waar wat waar is. Voor wie de waarheid vroeg, honderd wijzen zwegen. Toen er werd gevraagd, heeft elke vraag een porta Winterse muziek voor de zomeravond, de zomernacht moet ik zeggen. Nou, dat maakt niet uit. Van een echte rocker, hè? Dat is een echte oh. rocker, dat kun je horen, hè? Een rockerik <laughs> de leeuw. <laughs> ja. Hij komt niet in Friesland, toch? Nee. <laughs> Oké. Okay. We spreken nog steeds met uh, Philip Koker van de uh, NUS Studio Sport. Maar uh, vooral ook ervaringsdeskundig op het gebied van Alzheimer. En we hebben een beller, dat is uh, Jannie. Goedenacht. Ja, goedenacht. Ik mag mezelf wel uh, ook een beetje ervaring, ervaringdeskundige noemen. Oké, okay, goed. Om, mijn man uh, zit nu haast twee jaar uh, in een verpleeghuis. Mm -hmm. En um, ik vind dat de mantelzorger -taak veel onderschat wordt door de maatschappij. Onderschat? Wat bedoelt u ermee? Ehm. Um, dat als je je verhaal vertelt. Je man is niet meer thuis. Je bent alleen thuis. En ja, nou ja, dat hebben wij ook. En dan komt er een verhaal van opa en oma. En nou ja, dan... Dan zijn er weinig mensen die aanvoelen... Met welke problemen op je zit. Ja. En die daar niet in mee kunnen voelen. Maar denkt u dat dat het wel mogelijk is voor anderen om dat in te voelen? Nee, ik denk dat ze het dan ook niet hebben. Maar je loopt er tegenaan. Hm. Uh, het, is, het is verschrikkelijk als je je man die je vreselijk lief hebt... zo inderdaad ontluistert ziet. En ontluisterd wordt steeds meer. Uh, mijn man is momenteel een kind van één, soms nul... En, nou, hij herkent me dus in een aantal uh, gevallen al helemaal niet meer. En van een week dan is hij heel lief. En dan is hij, nou, fantastisch, want hij heeft dus vasculaire dementie. En dan heeft hij weer zo'n, zo ja, helder moment. Nou, en dan is hij heel lief, maar hij vraagt dan wel, ben jij getrouwd? Ja, vreselijk, ja. Voelt u nog echt nou, dat het uw, uw man is, zoals u hem kende, of niet? Ja, zo is hij. natuurlijk. Hij, hij was lief. Hij is gelukkig lief gebleven. Maar dan zeg ik, tuurlijk ben ik getrouwd. En ik probeer er dan toch een geintje van te maken. Ja. Voor zover dat mogelijk is. Maar je komt thuis, je komt in een leeg huis En dan, dan vraag dan denk je daar over het bezoek, nou, dan schreeuwt je hard. Maar u zegt, de, de, de maatschappij heeft eigenlijk geen benul... van wat je meemaakt als mantelzorger. Wat, wat, wat, wat de, ma, de maatschappij is een breed begrip. Wat zou u verwachten van buitenstaanders? Nou, kijk, er zijn mensen die... Uh, je, je leven staat op zijn kop. Want hij zit er dan twee jaar in, in, in, ja, in het... Verzorgingshuis. Je hebt uh, al uh, anderhalf jaar dagopvang gehad. Voordat je die dagopvang op hebt, dan heb je hem al thuis gehad. En de vorige bel is, nou daar ben ik het wel mee eens, als de patiënt uh, thuis te handhaven is, dat je hem ook thuis houdt. Dat, dat begrijp ik heel goed en dat je dat, ik zou het ook met liefde doen. Maar mijn man hield mij 24 uur per dag bezig. Maar iedereen begrijpt dat toch, dat dat, dat, dat niet meer ging? Nee. Nee? Nee. Oh. En al nu, uh, nu die in het verpleeghuis zit, en dan uh, zeggen ze... Ja, maar ik snap helemaal niet dat je nu belt. Want het ligt dat nou wel aan mij? Heb ik wat gedaan? Ik zeg, nee, jij hebt helemaal niks gedaan. Ik zeg, uh, uh, het ligt aan mij. Maar als ik thuis kom, dan dan staat mijn hoofd niet meer naar andere dingen. Nee, Maar dat komt dan toch eerder door onwetendheid van andere mensen... die ja. totaal maar geen notie wat... hebben van wat het is om te leven met iemand die dementeert. Ja, maar weet u wat het hele moeilijke daarvan is? Nou. Um. Uh. Oh ja, dan ben ik het kwijt... Um. Je, je, uh, je leeft in je eigen leven en het, het staat op zijn kop. En je bent zelf zo kwetsbaar, omdat je, hoe langer het proces duurt, jezelf ook eigenlijk zoveel genoeg hebt aan jezelf. En het trekt je emotioneel ook leeg natuurlijk, hè? Ja, het oh. zuigt je leeg. Ja. Want dan... Als hij dan vraagt, ben je met mij getrouwd? En dan maak ik er een geentje van. Ja, tuurlijk ben ik, ik ben met jou getrouwd. En ik ben met de liefste man van de wereld getrouwd. Nou, zegt hij, was fijn, hè? Ja, ja dan, dan, dan maak je er een geentje van. En je probeert het dan op een goede manier hè, met hem mee te gaan. En, maar het, het, het is dan... Het is zo hard, het schudt zo door je, door je ziel heen. Dat, ja, je zit naast hem, je, je neemt wat fruit voor hem mee En ja, dat, het is heerlijk, dat moment. Maar ja, als hij dan vraagt, ben, ben ik jij getrouwd? Ja. Nou, dan doet het wel wat met je. Respect en... dat u dit uh, zo doet en dat u dit wil vertellen aan ons. Heel mooi. Ja. ja wat, staat u er echt helemaal alleen voor? Zijn er geen andere mensen die nog zouden kunnen helpen? Uh, nee, ik heb wel vriendinnen. Maar kent, uh, mijn man kent ze niet van voor die tijd, althans nee. heel vaag. En onze zoon, ik woon uh, in Logom en onze zoon woont in Vester. Dus uh, ja, ik moet het inderdaad alleen doen. Ik heb gelukkig wel mensen die me staande houden. Vanuit de kerk en. Uh, ik ga ook steeds naar haptotherapie, Dus voor uh, dus helemaal mensen. Ja. Ja. Ja. Maar uh, als je alleen thuis bent, dan zit je wel met je gevoelens. Ja. En dat is het moeilijke ervan ja. En dat uh, ja. Ah. Vandaag heb ik zelf ook de dokter laten komen omdat ik zelf ook ben zelf ook niet helemaal gezond. En een, ja, ja, wat is het? Ja, het zal wel stress zijn. Ja. Ja. Dat krijg je natuurlijk, ja. Ja, ja. ja. Ik nee. heb het ook inmiddels aan het hart gekregen. En, en dat heeft dan ook, ook te maken met de stress die je allemaal die afgelopen jaren hebt meegemaakt. Ja. Maar het, het is een, een periode die ik niemand, maar ook niemand gun. Want uh, als je zo in je man van onder je handen vandaan voelt glippen, hm. is het verschrikkelijk. Maar ik denk ook dat heel weinig mensen zeg maar in kunnen leven in uw situatie. En dat is ook bijna niet uh, te verlangen of op te brengen voor, uh, voor andere mensen. Nee, oh. dat is ook zo. Maar uh, dan krijg ik wel uh, schuldgevoelens dat ik dat een ander niet uh, um, um, bij uh, uh, ja, een ander vergeet om te bellen. Mm -hmm. Dan denk ik van, oh ja, dat had ik natuurlijk moeten doen. Nou, Begrijp u, het is ja. zo, je, ben, je leven is zo gespleten. Ja. Janni, bedankt voor het bellen. En heel veel sterkte, namens ja. ons allebei. Ja, bedankt En ik uh, doe ook uh, inderdaad sterkte aan uh, uw gast. Ja, Philip. En, Koker. Uh, bedankt dat ik mijn verhaal kon. Nou, heel hartelijk dank voor uw verhaal, Jannie. Ja, En goede nachten, goede nachten, Janni. Slaap lekker. Ja, dank u wel. Dag. Er komen ook wat tweets langs, Filip. Uh, uh, mensen uh, die zeggen ook van... hij maakt iets wat veel te weinig besproken wordt bespreekbaar. Dus complimenten aan jou. Respect voor jou. Iemand die schrijft van... net overigens naar mijn oma toegeweest en er naar bed gebracht. Gelukkig ging het ditmaal goed. Bedankt voor de mooie uitzending. <lacht> dus <lacht> letterlijk ervaringen die, uh, die gedeeld worden tijdens dit uh, programma. Ja. Mooi om te horen. We hebben nog, nou ja, gezien de tijd, één een, een beller, uh, Theo, maar dat moet allemaal wel binnen een minuut of drie. Uh, sorry voor, voor de haast, maar bedankt in ja, ieder geval stop. dat je belt, uh, Theo. <laughs> Zoveel tijd heb ik in nodig hoor. Goed zo. Um, ik zet even mijn radio zacht. Ja. Um, ik wilde eigenlijk uh, meer terugkomen op de vertegenhuishouders. Mm -hmm. Het is natuurlijk afschuwelijk uh, wat die mensen de hele dag tussen lopen. En van, de mensen, van die mensen verlangen uh, dat zij andere mensen, maar die andere mensen het leven bijna Kijk, een huisarts uh, zal misschien een, een keer of vier, vijf meemaken. Met een verpleeghuisarts wordt constant weer geconfronteerd en het lijkt afschuwelijk. Kijk, als een verpleeghuisarts zegt, moet ik hem al vast en doodspuiten? Dat is natuurlijk iets, zo nee. hm. hoor je dat niet te zeggen. Maar ik kan me wel voorstellen, ze worden, elke dag krijgen ze zo'n vraag. En, en niet, niem niemand zal zo. zeggen dat dat een makkelijk beroep is hoor, of een makkelijke beslissing. Nee. nee. Ik heb er meegemaakt met een oom die uh, ik verzorgde, mijn het verpleeghuis. Die deed kwam ook de verpleeghuis, ze het ook over gesproken. Toen zei hij, nou als het echt niet anders kan, dan ben ik bereid te helpen. Ja. Het is niet allemaal zo'n zwart-wiet. Uh, ja. hm. dat is eigenlijk wat ik bij. Uh, de tijd is kort. Ja. Maar, maar... ik wil het ook de andere kant laten zien. Dat wij vanaf voor van artsen dat dus ze dingen doen. die we zelf eigenlijk ook niet kunnen. En dan kunnen we al zeggen: ja. Uh, <laughs> hij is arts. En dat vind ik niet helemaal juist. Ja, Oké, okay. nou, uh, dank voor deze correctie nog eventjes. Dan, uh, dan uh, hebben we dit ook gehoord. Uh, Theo, nacht verder. Dank je. Ja, Filip. Ja, uh, we naderen een beetje het einde van deze uitzending. Uh, dank uh, voor je verhaal. Veel sterkte met je missie verder. Want je gaat door, hè? Wat dat betreft met dit onderwerp door ja, te stellen. Ik. ik kan het moeilijk laten rusten, ja. ja je, je bent bewogen ermee. Ja, het is persoonlijk, maar je probeert het ook breder te trekken. Ja, ik probeer het wel breder te trekken. Ja, je kunt niet blijven hangen in je eigen verhaal. Ja. Dus uh, wat, wat is je eerst volgende bijeenkomst? Kunnen mensen daar nog heen? Of, uh, nou ja, de, de binnenkort heb ik een. Uh, maar dat is over twee maanden of zo dan, dan spreek ik weer over. Uh, bij uh, de SHG's, de, uh, dat zijn de gemeentelijke organisaties die daar strijden tegen oudermishandeling. Dan heb ik er weer een visie over financieel misbruik. Oké. Okay. Goed, dit was dus Casaluna voor vannacht. Dankjewel, je uh, Bedankt voor het luisteren ook. Uh, na de klok van twee uur kunt u luisteren naar Jeroen van Kan... met het programma Woord van de VPRO. Maandag is Casaluna er weer. En dan ben ik er zelf ook weer. Met als gastacteur Egbert-Jan Weber. Een goed weekend.